Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise wordt naar het Noord-Russische Moormans gevaren. Dat heeft de campagneleider op het schip gezegd. De 30 opvarenden zijn gearresteerd. De Russen namen de Arctic Sunrise vanmiddag over. Greenpeace zegt dat zo'n 15 gewapende kustwachtagenten op het dek landen. De Arctic Sunrise voerde ten zuiden van Nova Zembla actie tegen olieboringen.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 Een Siberische tijger heeft in een dierentuin in de Duitse Münster zijn verzorger doodgebeten. De verzorger heeft vermoedelijk vergeten het luik tussen het binnen- en buitenverblijf dicht te doen. Toen hij het buitenverblijf wilde schoonmaken kwam een mannelijke tijger naar buiten en besprong de man. De tienjarige tijger doodde de verzorger met één beet in zijn hals. Het diner van schrijver Herman Koch is het meest vertaalde Nederlandse, Nederlandstalige boek ooit. De bestseller verschijnt in 33 talen en in 37 landen. Volgens de uitgever van Koch kreeg een verkoop een impuls nadat de roman in de bestsellerslijst van de New York Times was terechtgekomen. Het diner gaat over twee bevriende echtparen, van wie de zonen een gruwelijk misdrijf hebben begaan.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 TV En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen de boven En jij, jongen, oeh, ooh. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bijna niet zo goed?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 Member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 But you gotta keep your head up Comes around again. I said only rainbows after rain, the sun will always come.